Al lange tijd Ongeveer een tiental jaren Een paar vlechtjes in een doos Die eens van haar meisje waren Het is een dierbaar souvenir Van haar allerliefste schat Toen ze voor de laatste keer Bij haar kleine meisje bad Steeds als ze kijkt naar die twee kindervlechten, voelt ze hoezeer zij hier aan is gaan hechten. Vlechten bewaard van haar dierbare schat, vormen het liefste dat zij ooit bezat. Komt bedeest op een keer aan moeder vragen: wie is toch het kind geweest dat die vlechtjes heeft gedragen? Plotseling het Joch vol schrik, door de tranen die hij ziet. Moesje heb ik iets miszegd, waarom?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 Hier waren het